Je luistert naar Radio Ruijhoort, rechtstreeks vanuit de kerk Ruijhoort. Het is vandaag 21 januari 2024 en er is een nieuwjaarsreceptie gaande. Um, zo dadelijk kunnen we gaan luisteren naar een toespraak gehouden door Rob van Toer. Daarna gaan we luisteren naar een toespraak die gehouden zal worden door Hans Plomp. Daarna kunnen we luisteren naar Remco die een poëzie gaat laten te horen brengen onder begeleiding van Martijn Piano en daarna kunnen we gaan luisteren naar Lieke Dijkstra en zij begeleidt zichzelf op gitaar en zij speelt recent en wat ouder werk inmiddels want zij is ontdekt hier in 2018 in Theo's tuin toen de tijd vuurde getongen, 2018 en het is nu 2024 en Lieke staat inmiddels op de planken in Paradiso en soms kan het zo gaan en andere mensen blijven altijd hier even op de plank staan. Leuk dat je luistert naar Radio Ruige hoort. Leen ons even uw oor, al is het geroezemoes nog zo gezellig. En, uh... Maar nu vraag ik jullie aandacht voor Rob van Toer. En het is geweldig dat we hier allemaal zijn. Groot en klein, jong en oud. Twee veteranen. Oké, okay, Rob van Toer. Hartelijk welkom iedereen. Ik ga iets zeggen vanaf een papiertje. Dat kan ik het beste. Beste vrienden. Heel hartelijk welkom in onze prachtige kerk. In dit prachtige nieuwe jaar. In dit prachtige toekomst die ons Toelacht. Vorig jaar, ons jubileumjaar, was overvol feestelijkheden en kunstzinnige activiteiten. Dat is erg mooi geweest, maar laten we nu vooral niet stilzitten. Want met dit nieuwe jaar zijn we begonnen aan een volgende cyclus. 25 nieuwe jaren zijn ons gegeven door de gemeente Amsterdam en de haven. Als ik goed reken, en dat kan ik helemaal niet, maar dan is dat zo'n beetje tot 2050. Als er niet iets vreemds gebeurt en we blijven doen wat we nu doen, is er zeker ook na 2050, in de tweede helft van de 21e eeuw, nog toekomst voor ons, voor Ruigoord, voor diegenen onder ons die dat zullen meemaken. Hoe de wereld zich ook mogen ontwikkelen, een Ruigoord blijft broodnodig. Er is mij iets gevraagd iets te zeggen. Hierna is de beurt aan mijn vriend en dorpsgenoot Hans Plomp, die poëtische teksten zal lezen. Wij zijn nog van de oude garde, ruigorders uit de tijd van ver voor de eeuwwisseling. weg, en op natuurlijke wijze wordt onze plaats ingenomen door jongeren. Wij begroeten nieuwkomers met vreugde. En als de tijd is gekomen, nemen wij vol dankbaarheid en waardering, afscheid van oud-gedienden. Zoals eind vorig jaar van onze grote voorganger Rudolf Stokvis. Wij zijn, en dat weten we, wij zijn bevoorrecht deel uit te maken van onze zich steeds vernieuwende gemeenschap. Nieuwe invloeden, eigentijdse opvattingen en activiteiten op ons eiland, in ons dorp, in onze artistieke gemeenschap in het Amsterdams Ballongezelschap. Wat een vreugde dat nu al zoveel nieuwe artiesten, kunstenaars en creatieve geesten... ervoor zorgen dat dezelfde vrije, dwarse, kunstzinnige geest van Ruigoord blijft bestaan. Dat dit voormalige eiland blijft bloeien met zoveel uiteenlopende bloeiwijzen van kunst en cultuur... En dat het in brede kring waardering krijgt. Ook bij de gemeente en zelfs in haven en industrie van Westpoort. Waar toch zulke andere waarden gelden. Bien étonné, de trouver ensemble Ruighoord wordt natuurlijk gedragen en gemaakt door de Ruighoorders zelf. De atelierhouders. Maar niet zij alleen... Er is ook een enorme kring van medestanders en creatievelingen die meedoen. Die van Ruigord houden en wij houden van hen. En dan zijn er natuurlijk onze bestuurders. Vooral deze kundige en knappe bestuurders. Die onder veel meer de goede relaties met de autoriteiten en huisbaashaven onderhouden. En daarnaast de vele adviseurs en de leden van ons comité van aanbeveling. Zonder hen, en dat mag nog wel eens een keer heel duidelijk worden gezegd... zou het allemaal niet mogelijk zijn. Hen komt enorm veel erkentelijkheid toe. Met z'n allen maken we Ruigoort tot wat het is. Een levendige en bruisende culturele vrijhaven. Een culturele vrijhaven... Met een uitdijende, onmeetbare, imaginaire, onvatbare cirkel van volstrekt besmettelijke aard. Onze uiterst implosieve culturele plofzone. Die zijn invloed tot in de wijde omtrek en tot in de kleinste kiertjes doet gelden. Tot slot, een mysterieus... Maar meeslepend citaat uit het werk van onze betreurde vriend Simon Vinkenoog. En toen er nog niets aan de hand was, wisten wij evenmin hoe het met ons gesteld was. Wij doen het ermee. Hoera voor Ruigoort! En gelukkig nieuwjaar! Nou, vrienden, vriendinnen, eventjes niet dringen. Want hier gebeuren wondere dingen... Terwijl de kanonnen van het patriarchaat bulderen, horen wij hier de engelen zingen. En dat is werkelijk ongelooflijk. Ik word uh, volgende week tachtig. En... Uh, ja, <laughs> uh, dat, is geen, uh, dat is geen eigen verdienste hoor. Want uh, ja, als je geboren wordt, heb je levenslang. En als je tachtig jaar hebt, dan ben je behoorlijk zwaar... Uh, gestraft, zal ik maar zeggen. <lacht> maar goed, het is een... Ik voel me ontzettend vervuld. Ik, uh, ik wil ruig hoort begonnen als, als, een, als een... ja, als een kraak... waarvan we niet wisten of die drie maanden zou duren... of een half jaar zou duren. Maar vanaf het begin af aan zijn er allerlei... ja, ik zou bijna zeggen... wonderen gebeurd. Uh, ja, waardoor we nu nog hier zitten. En, en als ik terugkijk... Op, op, op wat er dan gebeurd is... hoe we dat gedaan hebben... en uh, ook uh, ook uh, burgemeester Halsema vroeg een paar maanden geleden toen ze hier was... om ons te feliciteren met het feit dat we weer een contract van 25 jaar mensen... Ik bedoel, echt ongelofelijk als je ziet hoe de aarde erbij staat. Het is onmogelijk om een voorstelling te maken van hoe ruig hoort. Al of niet, of Nederland. Maar die 25 jaar in een toekomst die open ligt, die hebben we. En we zijn, nou dat is ongelooflijk. En Femke Halsema vroeg, hoe hebben jullie het nou gedaan? Wat is nou de structuur? Hebben jullie een burgemeester, een bestuur, een wubbelbob? -wub en uiteindelijk zei ik, nou ja, het enige wat we gedaan hebben is proberen de meest negatieve invloeden er een beetje buiten te houden. En voor de rest iedereen aan te moedigen, zijn mooiste tuintje, zijn leukste huisje, zijn kinderen het liefst. En je ziet, de meeste mensen deugen als je mensen 50 jaar hun gang laat gaan. Ja, dan komt dit eruit. Verrek, zei ze. Is het echt zo? Als je ze gewoon hun gang laat gaan. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk een eenvoudig verhaal. Maar um, <lacht> <lacht> nog even nadenkend over wat, uh, wat er het afgelopen jaar gebeurd is in Ruigoort. En uh, behalve natuurlijk dat we heel veel uh, mensen, ja, grondleggers. Uh, vooral grondleggers, de, de dames zijn nog wat taaier. Uh, verloren zijn Theo Kleijen, uh, Rudolf Stockvisser, uh, Lawrence Nutten. Allemaal uh, figuren die uh, gewoon altijd hier waren en die ik nog wel eens zo s'avonds uh, als spook uh, naar de kroeg zie, scharrelen. <laughs> maar um, ja, vorig jaar ging er een soort des overvloeds open. Het is ongelooflijk. Plotseling kwamen van alle kanten de, de, de nieuwe atelierhouders, jonge mensen, heel veel vrouwen. En dat vond ik eigenlijk zelf niet omdat ik nou nog zo uh, viriel ben. Maar omdat ik uh, toch eigenlijk al vijftig jaar lang uh, ja, de voorst, de, eigenlijk ervoor sta dat de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke hersteld moet worden. En ook onze uh, sielist op de kerk is daar natuurlijk een symbool van. Want dat betekent, als het vrouwelijke en het mannelijke samengaan, dan glimlacht de eeuwige geest. Nou, yin en yang, links en rechts, hersenhelft, verstand, laat het samengaan. En dat, ja, dat heb ik echt gewoon in de praktijk zien gebeuren vorig jaar. Heel veel jonge mensen, heel veel vrouwen, gelukkig ook heel veel geëvrouwcipeerde -e mannen. Ja, dat is de volgende golf. De vrouwen zijn er wel geëmancipeerd. Maar nu moeten die mannen nog een beetje e Want ja, ze voetballen zelfs slechter dan vrouwen tegenwoordig. Dus die, die balansen. Anyway, dat, uh, dat, dat is mij vooral opgevallen in ruig Het feit dat we 50 jaar bestaan. Dat we er 25 jaar bij gekregen hebben. Dat ik 80 word. En ja, nog een aantal andere dingen. Dat de kinderen gelukkig zijn. Dat, dat, ja, dat het dorp eigenlijk bloeit. Ik moet zeggen... Ik had het nooit gedacht, maar ik heb het gevoel dat ik een vervuld leven heb gehad. En uh, ja, echt waar. Ik ben dankbaar en vervuld. Natuurlijk is het niet zo leuk om dood te gaan, of misschien juist wel. Maar uh, afgezien daarvan. En Ruigoed heeft daar een enorme rol in gespeeld. En ik weet nu zeker dat het verder zal gaan en dat het gewoon de toekomst ingaat. Op een manier die we allemaal nog niet kunnen voorspellen, maar waarvan ik voel dat hij gezegend is... Door alle positieve vibraties in het universum en ik wil nog even eindigen met de voorspelling van Simon Oog, al eerder genoemd. Hij zegt 2026 is het kantelpunt. Dan is de situatie zo uit de hand gelopen dat het kantelt en dat alle positieve bewustzijnstaten die er zeker zijn naar boven komen. Maar helaas moeten we wel het schip keren 2026. En uh, nou, ik heb nog uh, van ja, allerlei andere mensen, onder andere astrologen, gehoord... dat we een opgaande golf krijgen die lijkt op de sterren zoals ze stonden tijdens de renaissance. Dus er is hartstikke veel hoop wat dat betreft. Maar de komende twee jaar, poe, poe, poe. Ik denk nog wel dat de patriarchen zich, uh, uh, nou ja, enzovoort. Maar goed, <laughs> dit is de toekomst. En... Uh, en uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, uh, uh, volg je hart. Dat klopt altijd. En uh, ja, dat proberen we te doen. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ach, had mijn goede vader dat maar kunnen zien. Ja. Hij zei altijd dat ik opgroeide voor galgen en rat. En hij zei zelfs... Hans Plomp, als ik niet weet waar je zit... dan steek ik mijn neus uit de deur en daar waar het, het meeste stinkt... daar zit jij. <lacht> nou ja, dat is toch fantastisch dat ik nu in een kerk mag staan. Anyway, uh, ik wil nu graag nog even jullie aandacht vragen... voor de toekomst van Ruigoord... en de projecten die nu in werking gezet zijn. En dat zal gebeuren door Masha. En uh, zij is uh, ja, nog niet zo lang in het dorp, maar uh, ontpopt zich tot een ware lady of the land. Wow. Uh, Halverwege 2023 waaide het schaamgroen de bomen op de dijk hier aan de zijkant... Om. Sindsdien kijken we iedere dag op de grote olietanks. Best confronterend en tegelijk laat het zien dat het belangrijk is... dat Ruigoord groen blijft en onze inheemsheid in praktijk brengt. Dit gaan we in 2024 vormgeven op verschillende wijzen. Zo komt er een festival waarbij we op zoek gaan naar onze eigen roots. Hoe leefden wij hand in hand met de natuur... Er komen seizoensvieringen waarbij we de Keltische kalender volgen. De oase van verwondering, een route waarbij je allemaal ecologische kunstwerken ontmoet, zal verder ontwikkeld worden. En Renature zal het hele jaar verweven worden door het programma. Er zullen zes maanzinnen plaatsvinden, waarbij rondom de volle maan het dorp steeds wordt omgetoverd in een minifestival in de avond en in de nacht. Je kunt maandelijks rondom het kampvuur komen zitten, waar verhalen gedeeld worden en luisteren centraal staat. Afgelopen jaar zijn er heel veel bomen geplant en er is een heus voedselbos aan het groeien. Onder het motto groen gaat het doen. In 2024 blijft groene doen en zal er wederom een groene oordacht zijn. Een dag in het teken van zaden en planten. We zetten verschillende projecten voort. Zo zal het AWE, het wilgenportaal wat zij vorig jaar bouwde, verder bezielen. Er zal weer een lalaland plaatsvinden waarbij de India Cultuur Centraal staat en de samenwerking met collectief Snow Apple zal worden voortgezet. Tijdens vuurgetongen, openbare werken en landjuweel... geven we wederom collectieve de ruimte om zich te laten zien. In 2023 hadden we één artist in residence in het dorp. Vanaf dit jaar worden dat er maar liefst vier. Hier worden momenteel allemaal plannen voor ontwikkeld. Zo zullen onze inheemse vriendinnen terugkomen en gaan we samen met hun een voorstelling maken over water, discriminatie en verbinding. De Ruigoed Academie krijgt steeds meer vorm... en in 2024 zullen er met regelmaat organisaties komen om te proeven van de rijkdom en kennis die het dorp wijs is. Op 9 april, de dag dat de luchtbus 45 jaar geleden op weg ging naar China presenteren we het boek De Grote Reis naar het Onbekende. Dit is een reisverslag geschreven door Margrit van der Linden. In de loop van dit jaar ontstaat er een heus maakcentrum in de Nieuwe Schuur. Dat is daarachter een plek waar, je, waar gewerkt kan worden aan je pakken, je kostuums, je maskers... die we inzetten in al onze activiteiten... Het biedt tevens bedding voor onder andere jongeren die zich zorgen maken over wereldse zaken. We zetten onze zorgen om in joyful action, in happenings. Waarbij we op creatieve wijze de straat opgaan om aandacht te vragen voor de belangrijke maatschappelijke thema's. Waarbij we de oeroude traditie van het Amsterdam Ballon voortzetten. Naast al wat... We al hebben vastgelegd, houden we uiteraard ruimte voor dat wat ons toevalt. Tot slot nog even dit. We zetten de traditie van ruigoord voort. Onze eerste generatie ruigoorders heeft namelijk een ritme gecreëerd... waarbij we als dorp steeds toewerken naar een hoogtepunt, viering. Dit zijn onze ankerpunten, zoals Vuurige Tongen, Openbare Werken, Solstice, futurologisch Symposium, Ballonshow en Landjeweel. Deze ankerpunten helpen ons allemaal om je de magie van ruigwoord eigen te maken. Iedereen is zojuist erop bedankt, maar de allergrootste dank gaat uit naar onze eerste generatie ruigorders. Waarom zonder hen? waren we hier nu niet samen... Daar ben ik nog even. We gaan zo naar een heel mooi optreden kijken. Uh, het is goed om de context van dit optreden even te weten. Dit is namelijk een onderdeel uit de Ballonshow die we afgelopen 28 december in Paradiso hebben opgevoerd. En uh, waar jullie naar gaan kijken is het moment nadat we in totaal... Totale chaos zijn beland door de technologie en uh, alles loopt uit de hand en uh, loopt zo uit de hand dat de stekker uit het stopcontact gaat. Het is donker en wat gebeurt er dan? you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause the money can't buy me love. Give you all I got to give, if say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. Because I don't care too much for money Because money can't buy me love Can't buy me love everybody tell me. Okay, um, zo meteen dus krijgen we uh, Remco die poëzie gaat voordragen en wordt begeleid met piano. En dit was het even zover. Het is even pauze bij de nieuwsreceptie van Ruijgort. 21 januari 2024 in de kerk van Ruijgort. Yay! Yeah! Because I don't care too much for money, cause money can't buy me love. You say you love me too I may not have a lot to give But what I got, I'll give to you Cause I don't care too much for money Cause money, money I so say you don't need to know a diamond ring And I'll be satisfied I said tell me that you want the kind of thing That money just can't buy Cause I money cause the money can't buy me love no no I said money can't buy me love I said money can't buy me love De dulces y sabrosas piñas. La palma en el verde llano, al son del tiempo se mece. Son que alegra y por. Hé hey, lieve mensen, maak jullie borst nog even nat, want nu volgt een optreden van twee ruigoortse knoesten. En zij vinden dat ze doen, moeten doen wat ze doen. En zij volgen dan ook de slogan van Simon Finkenoog, de zin van het leven. Is dat je er zin in hebt, en dat hebben ze, Remco en Martijn. Je luistert nog steeds naar Radio Ruighorst, en we gaan nu luisteren naar Remco, poëzie en Martijn op piano. Ruigoord, welkom in deze kerk. Welkom in dit ruige oord. Het is juli 1973. Als de sleutel wordt overhandigd, dan ben ik nog niet eens geboren. Maar Ruigoord is iets: het pakje, het is je alles of echt helemaal niets. Het was dus meteen raak. Een stiekem loont ver, ver, ver verstopt, ergens die kant op. Dwars door een labyrint van spontaan ontploten wildgroei uit opgespoten zand ontstaan. Boeings vliegen wel heel erg laag over. Wauw, het is 1995. Niet heel veel later. nota bijna bij het oud strandje. Komt hier David. Een grotere bevouwfiets. Doet zijn uiterste best. Komt ver in het zand, Gaat vlak voor ons. Toch keihard op zijn bek. Hoi, ik ben David. Hoi David. Ik ben Ilse. Ik ben jarig. Zeg mijn zusje. Snel stapt David weer op zijn vuil fietsje en hij pleit hem. Tien minuten later gaat hij precies op dezelfde plek, weer met verdomde vuil fietsje, snoeiert op opnieuw op zijn bek. Op zijn knieën schenkt hij de jarige een prachtige ketting. Alsjeblieft meisje, gefeliciteerd met jouw verjaardag. Wauw echte mensen bestaan. David, hartelijk dank. Nog steeds. Toen begon economie weer aan te wakkeren. Heel ver weg daar in Groennoord ontstond aan de Noorderweg. Groenord ontstond en werd ontruimd. Met Bombari. En heel veel dieselgeweld. Maar daarna werd een heus kasteel gebouwd. Midden in de winter. Op het opeens ontstaande veld. Wij bouwden de toren. Een hele grote toren, de toren van Babel. En we staken deze in de fik. Regelrecht... Onder de aanvliegroute... van Schiphol. <laughs> <laughs> en er komt ik en ruigoord. Solstice en jazz. Poëzie. Maar dan loopt je wel, we staken alles in de fik. Begrafenissen en trouwerijen. Wauw. Boeing's vliegen nog steeds over. De gelukzaligheid. Aan de eerste opportunisten te danken. Helaas, helaas kijken er heel veel, hele mooie mensen van boven met ons mee. Dat verlies is onvermijdelijk. En ontzettend, ontzettend zwaar. Maar we hebben wel he, ontzettend veel, veel van die mensen geleerd. En dan gelukkig, gelukkig, ook nog enkele grondleggers van het ruige oortse bestaan zijn hier nu in ons midden, in dit dorp. Geen witte rook voor een gekozen paus, maar nu met z'n allen voor deze hele mooie mensen een heel warm hartelijk applaus, laat mij een heel mooi gebaar. En natuurlijk hebben ook zelfs wij buren. <lacht> maar laat Ruigord alsjeblieft. Met de juiste mensen in het bestuur. Laat Ruigord zijn ingeslagen gang maar gaan. Dan kan dit schitterende sprookje nog vele generaties lang nog heel lang duren. Allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Dank jullie wel. En dat was Remco, werd begeleid op piano door Martijn. En we gaan nu nog even luisteren naar DJ Henk Witte. Tot zes uur. Danara, Mire, or oh. Danara, Mire, or Danara, Mire, or Don't know where I say, I'm not gonna, I'm not gonna go. I'm a daily kasi I dunya na. Oh, miiri ora janyara, bara jany. jena bo beke amanyuma ke amanyuma la pebe oye mire yar ojaño wadodo jabaronna I got a family hackling, you man, I got a family Fendiye, ni behine falatoola. Fendiye, moko minu behine ya ti meula dumbe. Fendiye, ni behine bana I can't be a man. I can't be a man. I can't be a man. Debard, de menum, a de Kawale Why did you de menum, a de mena. de menum, a de menum to kawale a laugh. Why de bar de She attacked ke moko mina paracha, a different key. O lagana, Nine, Nine, Nine, uko Nine, Nine, Nine, Nine, juku Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Nine, Aminu ben olo de Ni ben hine pala tola ede sendiye minu ben hine yatimeula dome sendiye Ni I na be a fool. I can't be a fool. I can't be a fool. Debande menam menum, mena. Why did you make it? Miria de mena. Had de bar de menum, de Click, I'm going to go aklibe the house. I'm going to go to the house. I'm going to go Besharrietje omhendel En niet al. Kan je om iemand niet doorzoen? Mijne bazon. Mij de mij janna, janna, janna, جبتي الكمره وجبتي الزين جبتي الدنيا كامله جبتي الطماعه وجبتي العين وين السماء غايمة شتله صغيره تزول منا الحين يوم عنده قاسمره فارقه وحنا كنا ساكنين Bolay sadole, tad saware via kar sabaskan. Jambar jawar wali gay, yai barom Maar van de geval van bekannt maar,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 Oula AL-SHEIH Ik laat niet